Het meisje met de zwavelstokjes Dit is een verhaal van niet al te lang geleden. In een stad, daar woonde een prachtig meisje. Het was oudjaarsavond en het meisje liep langs de straat met heel veel lucifers in haar handen. Ze had ook een paar van ze in de zakken van haar jurk. Er viel sneeuw die haar haar had bedekt, wat prachtig om haar nek krulde. Ze was al sinds de ochtend aan het lopen, maar kreeg geen enkele luciferdoosje verkocht. Ze benaderde huh? mensen die op straat liepen, maar niemand kocht ook maar een enkele lucifer van haar. Huh? Omdat iedereen druk was met het genieten van Oudjaarsavond. Lopend over het voetpad zag het meisje vele winkels vol met gebak en divers eten. Ze zag vele restaurants met mensen die verschillende eten aten, met kaarsen die op hun tafels brandden. Het meisje was ook erg hongerig omdat ze nog niks sinds de ochtend gegeten had. Ze negeerde wat ze zag en liep door. Het meisje was aan het bibberen omdat het nacht was en de kou was ondraaglijk. Ze was niet in staat om goed te lopen omdat ze op blote voeten liep. Overdag was ze thuis en zat ze naast haar zieke grootmoeder. Mary? Mary? Wil je alsjeblieft gaan en een paar lucifers verkopen? We kunnen dan wat eten halen als je wat verkoopt. Nee, moeder, het is te koud buiten. Ga, jij stomme meid. Ga en verkoop al deze lucifers. En kom niet thuis voordat je ze allemaal verkocht hebt. Oh, ga liefste, want anders zal hij je weer slaan. Het spijt me dat ik zo'n gemene zoon heb. <lacht> Niet huilen, grootmoeder. Ik ga... Mary stopte het lucifers in haar jurkje, trok grootmoeders slippers en ging weg. Ze deed haar best de lucifers te verkopen, benaderde vele mensen te verkopen, maar niemand reageerde. Het werd al donker en Mary was erg hongerig, maar herinnerde haar vaders bedreiging en ze begon weer te lopen. Op de hoek van de straat liep ze tegen een groep ah. mensen aan. Oh, sorry. Geen probleem. Zouden jullie wat lucifers willen kopen? Sorry, kleine engel. Ik heb er geen nodig. En ze gingen verder. Mary merkte toen dat ze op blote voeten liep. Ze realiseerde dat een van haar slippers kapot was. Ze zocht voor de andere en vond het in de goot. Ze kreeg het er niet uit. Mary liep op blote voeten verder. Maar voordat ze verder ging, keek ze of haar lucifers in orde waren. Ze kwam vele mensen tegen, maar het lukte niet lucifers te verkopen. Moe vond ze een hoekje tussen twee huizen en besloot er een tijdje te gaan zitten. De kou werd erger. Het meisje met de lucifers in haar handen dacht. Als ik een lucifer aansteek, dan zal ik wat warmte krijgen. En weer kwam er een gedachte in haar hoofd. Als vader erachter zou komen, zou hij heel erg kwaad worden. Maar het bubberen dwong haar na te denken. Maar als ik nu maar één lucifer aansteek. Ze durfde het om een lucifer te pakken en een houten stok dichtbij aan te steken. En wat een verrassing. Huh? De lucifer veranderde in een ijzeren oven. Het meisje werd warm. Ze deed haar handen dicht bij de ijzeren oven en probeerde de water te grijpen. Ze was erg gelukkig, maar al snel viel er een sneeuwvlak op de lucifer en de vlam ging uit. Ze was erg teleurgesteld. Na een tijdje begon ze weer te bibberen. Ze dacht een tijdje na en pakte het luciferdoosje. Ze pakte nog een lucifer en stak het aan aan de muur naast haar. Ah! Tot haar verbazing werd de muur doorzichtig. Ze kon nu door de muur kijken. Het huis was erg mooi en mooi ingericht. Er was een open haard en licht. En vele kaarsen brandden. De familie die er leefde was aan het eten. Ze kon veel eten zien en gebak die op de eettafel stond... waar de familieleden iets aan het bespreken waren... terwijl ze rondom de tafel zaten. Mary zag dat er een geroosterde gans op een bord op tafel stond... Opeens begon de gans naar haar te staren. Ze was weer verbaasd. Het volgende moment zag ze het bord naar haar toe komen. Omdat ze erg hongerig was, was ze erg blij om het bord te zien komen. De gans was dicht bij de muur. Mary wilde net haar hand door de muur steken om de gans vast te houden. Maar toen ging de vlam van de Lucifer weer uit en alles was meteen verdwenen. Er was geen doorzichtige muur meer. Mary was erg teleurgesteld. Ze keek naar de lucht en smeekte God haar te helpen. O oh God, haal me alsjeblieft uit deze situatie. En toen zag ze een ster naar beneden vallen. Ze bedacht zich opeens iets. Ze zeggen dat wanneer er een ster valt, iemand is overleden. Mijn grootmoeder is erg ziek. Betekent dat dat mijn grootmoeder is overleden? Oh, ze hield het meest van me. Huilend pakte ze nog een lucifer en stak het aan. Ze was erg verbaasd haar grootmoeder voor haar te zien staan. Oh, grootmoeder, ben je hier? Ja, mijn kind. Ik ben hier voor jou. Mary was erg blij om haar grootmoeder te zien, maar ze werd daarna bang. Ze dacht dat haar grootmoeder ook zou verdwijnen. Ze nam meer lucifers uit het doosje en deed ze op de brandende stok. En toen was er licht. Een licht zo helder als het zonlicht. Op dat tijdstip in de nacht was er een helder licht rondom Mary en haar grootmoeder. Mary keek naar haar grootmoeder. Ze zag er heel erg mooi uit in haar nieuwe witte jurk. Grootmoeder keek glimlachend naar Mary. Oma, ik ben te bang om nog hier te blijven. Alsjeblieft, neem me mee alsjeblieft. Ja, liefste. Ik neem je met mij mee. Geef me je hand. De grootmoeder pakte Mary's hand en tilde haar in haar armen. Ze begonnen beide omhoog te vliegen. Mary was zo blij dat ze begon te klappen. Hoe voel jij je nu, mijn kleine engel? Nou, oma. Ik voel me niet meer hongerig of koud of bang meer. Ik voel me erg licht. De grootmoeder glimlachte naar haar en ze vlogen beide naar de wolken. Er was een onschuldige glimlach op Mary's gezicht toen het zonlicht haar gezicht verlichtte in de ochtend. Er stonden veel mensen om Mary. Iedereen keek naar Mary, liggend in de hoek tussen de twee huizen en hadden allemaal medelijden met haar.